Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gistermiddag op Schiphol in een draaiende motor van een vliegtuig terechtkwam, werkte op het vliegveld. De marechaussee zegt dat hij zelf in de motor van het KLM-toestel is geklommen. Daarom gaan zij ervan uit dat het om zelfdoding gaat. Tot vandaag was niet bekend wat er precies gebeurde. Alle passagiers werden opgevangen. Veel van hen hebben de zelfmoord zien gebeuren. Denk je aan zelfdoding? Neem dan gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie of chat op 113.nl. Je bent jong en je wil wat. De een maakt dan een wereldreis, de ander begint met een studie en weer een ander gaat de politiek in. Vanavond zijn tientallen jonge kandidaten van Europese partijen bij elkaar in Amsterdam om met elkaar in debat te gaan. Verslaggever Floortje van Gameren sprak met jongeren daar. Voor heel veel jongeren is het toch een, ja, een moeilijk begrip Europa, hoe zit het nou in elkaar? Ja, wat vind je daarvan? Um, ik snap dat het voor sommige mensen nog een beetje een ver van je bedshow kan zijn. Maar ik denk dat dit soort debatten waar dus ook jongere partijen bij betrokken zijn, juist al een beetje die grens kunnen. Verlagen en dat mensen ook in kunnen zien Dat Europa eigenlijk meer doet Dan je eigenlijk denkt Op 6 juni kun je stemmen voor de Europese verkiezingen Nicki Minaj zegt dat ze Racistisch is behandeld op Schiphol Volgens de rapper zelf werd ze door de Maratioce uit de rijen bij de Incheckbalie Gehaald vanwege haar huidskleur Nicki Minaj werd afgelopen zaterdag Zes uur lang vastgehouden op Schiphol Omdat ze tientallen jointjes bij zich had Ze betaalde een boete van 350 euro Daarna kon ze vertrekken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 schapen zijn eigenlijk best wel hele coole dieren. De schapen vinden het zelf trouwens ook fijn om lekker kaal de zomer in te gaan. Het weer nog nog, vanavond blijft het overal droog. Morgen is er meer zon, met tussendoor nog wel wat buitjes en dan een graad of 18. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Op de N205 kan je nog file rijden vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Want er staat drie kilometer bij Haarlem met een kleine 10 minuten vertraging.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 in Schuilen, onder meer Gerard Heusinkveld en ik meen Erik Harbers dat is uh, de andere helft uh, dat is de Uji en de is uh, Gerard uh, Heusinkveld uh, dat is de kop van deze derde uur van 3 voor 12 Noord-Holland en uh, nog steeds in deze studio Harlem Lake, die komende zondag ook nog bij muziekvriend Leo Blokhuis uh, de muziekprofessor van Nederland uh, mogen aanschuiven uh, want nou toch even, voordat uh, we even ook nog even over de band zelf hebben, hoe is dat gegaan uh, ben je, ben je om Leo Blokhuis terecht te komen? Uh, een productieteam dat op een gegeven moment of hoe zit dat? Hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe zijn we bij Leo te Ben jij gewoon stiekem met een CD die Via onze plugger. Oh. Die, uh, we zijn geplucht. Dus, God, uh... ah. <laughs> dus uh, Leo heeft uh, gewoon uh, een CD van de Plugger gekregen. En ja. die heeft hij afgeluisterd en die denkt. Zo, die moet ik hebben. Zoiets. Zoiets? Ja, ja. ja. Nou, dat doet mij denken aan Frank Bond... die dat ook een keer gedaan heeft met de eerste album van Alaska. Maar dat gaf hij persoonlijk aan Leo Blookhuis. En twee weken later, of nadat, nadat hij dat afgeluisterd had... schreef hij een wereldresentie. En toen zat hij bij de Wereld Rijd Door... bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. Alaska dan, hè. Dus het kan heel snel gaan. Ah. Maar ja, de Wereld draait Door bestaat tegenwoordig niet meer. Nee. Um, dan even over de band, want uh, we hadden het er al even over uh, hoe dat is ontstaan, maar op een gegeven moment uh, ja, jullie zijn jij, Sonny en, uh, en Janne is er uh, daarna bijgekomen. was het eerst drie en op een gegeven moment waren het muzikanten, toch? Sessie muzikanten die jullie gebruikt hebben bij optredens uh, zo iets. en zoiets. Ja. Niet helemaal. Niet maar helemaal. Oké, bij, bijna. oké. Okay, okay. bijna, bijna, bijna, bijna, goed. bijna goed. In, in uh, 2017 heeft banden uh,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 Ja, dat lijkt mij ook. Uh, hebben jullie ook uh, bijvoorbeeld in sports van grotere bands of muzikanten gestaan inmiddels of niet? Nou, we, we, we delen regelmatig de line-up met vrij grote namen. Uh, ja. Zoals uh, The en Simply Red. En we staan ook weer in Frankrijk met. Bij de Pretenders. Uh, de met de pretenders. De pretenders. Ah, Cruci Heinz. Nou, ja, ja, daar staan we graag tussen. Natuurlijk. Ja. ja. ja. ja. Helpt dat ook? Ja.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 Voor, nou, vooral voor ons twee, gewoon een heel persoonlijk nummer. Hmm. En, uh, en, en da daarom ook belangrijk als titelzong... omdat die uh, denk ik, het, het, het diepste gaat... Uh, en het, het eerlijkste is over echt een hele donkere periode. Hmm. Dus die gaan we straks spelen. We zijn nieuwsgierig, maar zoveel is het nog niet. We gaan eerst even een single draaien... die vorige week is uitgebracht. Die komt van Emilia Mabel... of Emilia, Emilia Mabel, ik denk Mabel. Zo moet ik het uitspreken.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 Step Amen. Okay.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 Faith in the minds of word that has been playing, others in the blink of an eye. But I don't trust what I'm portraying. Nothing I can call to testify, And nothing I can call to testify. you know that I've been trying trying to understand Be so blind, time didn't make me realize I couldn't mind, be so blind hey, yeah, yeah, yeah. Well, I don't believe your tears are made in presents The you don't recognize your eyes. The mirrors are messed in the echoes, They throw Trying to understand. Well, don't you know that I've been trying and trying to comprehend? Oh, oh, oh, oh. how could the mind be so blind? Time it'll make me realize. How could the minds be so blind? Time it'll make me realize. How could the mind be so blind? Time it'll make me realize de Mirrored Mask was dit uh, van Harlem Lake uh, Nu heb ik ook weer even tijd voor mezelf Want we gaan het hebben over het album Street Opera Van The Cruise en de Dukes of Harlem En we beginnen met uh, dit uh, vrije nummer van ze. 99 beers and 65 shots. Vanavond bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben we de Cruise aan de telefoon. Alle aanleiding. Hey. <laughs> Alle aanleiding, want uh, de heren komen morgen met een, ja, met een debuutalbum, toch? Ja, ja, eindelijk. Ja. ja, eindelijk zeg je. Waarom eindelijk? Nou, we zijn al best wel een tijdje bezig en we wilden eigenlijk, nou, we hadden onze eerste single in... Dat hadden we vorig jaar in januari uh, uh, gereleased met het idee van oké, okay, er komen daarna meteen andere singles en we hebben eind van het jaar hebben we het album. En dat ging, ja, het werd, uh, door, door onhandigheden ging het helemaal niet, uh, uh, ja, werd, uh, uh, gebeurt het gewoon niet meer. En uh, aan het einde van 2023 hadden we zoiets, weet je wat, we gaan het gewoon allemaal zelf doen. We hebben geen budget, maakt niet uit. Het wordt, het wordt gewoon nu tijd, er moet een album komen. Onze muziek moet in albumvorm. ...online en fysiek uh, te verkrijgen zijn. En ja. toen zijn we meteen begonnen en uh, voilà, het is er eindelijk. Ja, want uh, er staat één single niet op. Stuck in the moment, geloof ik. Stuck in here. Ja, ja Stuck in here. Ja. Die, die staat er niet op. Nee, uh, we hebben heel erg bewust gekozen naar welke nummers uh, moeten op de plaat, ...want we willen wel een duidelijk lopend verhaal... Uh, hebben op Pottsplaten. En uh, Stuckin'eer past uh, zowel qua sound als verhaal er helaas niet meer bij. Dus die, hebben, uh, uh, ja, die, die, die staat nu op zichzelf. Misschien dat die later in onze carrière nog een keer goed terugkomt. Is het it zoiets so, als Kill Your Darlings? Uh, ja, zeker. Ja, nou, dat, dat vooral. <laughs> ja, want dan moet je keuzes maken met wat je wel en wat je niet wil. Ja, precies. We hebben ook, denk ik, echt... Nou ja, het album is qua setlijst al tien keer uh, gewijzigd... totdat we op uh, dit, uh, deze acht nummers terecht zijn gekomen. En uh, ja, daar hebben helaas... Uh, sommigen hebben daar, uh, gaan niet met het daglicht daarvan zien. Niet. Uh. <coughs> niet het achterlicht uh, of, of het daglicht. Daglicht, ja. Ja, okay. uh, ja dan is uh, Street Opera... Uh, ja, want voor de mensen die al een inkijkje... en ik ben er dus één van... Uh, ja, geweest. Uh, als ik uh, dan luister... dan hoor ik daar allerlei elementen in terug. Het is alsof je... Het ene moment in de jaren zestig uh, terecht bent gekomen, misschien zelfs wel jaren vijftig, dat je Little Richard en uh, Jerry Lee Lewis uh, erin uh, terug hoort. En het andere moment, dan hoor je bijvoorbeeld een, uh, ja, een bombastische productie van Jim Steinman. En natuurlijk, denk ik, toch ook iemand die jij in hoge mate bewondert, Bruce Springsteen. Ja. Ja, het album uh, omarmt eigenlijk heel veel van dat soort uh, invloeden en stijlen. Mm -hmm. En uh, dat is ook pr precies wat we ermee wilden bereiken. En zo hebben we ook elk nummer uh, aangepakt. En uh, kijk, wat ik, wat, uh, Springsteen en Jim Simon zijn daar wel mijn grote voorbeelden van. Uh, maar ja, heel veel andere artiesten, zoals in wat je zegt... Jerry Lewis, Little Richard, maar ook de Beatles en The Stones... en uh, David Bowie en Bob Dylan. Allemaal dat soort types hebben meegeholpen aan die invloeden die eigenlijk in die hele jaren, eind jaren zeventig denk ik, op zijn hoogtepunt waren. Ja. En uh, dat komt, uh, daar komt uh, al, die al die interesses uit de jaren 50 en 60 komt allemaal daar, uh, uh, wordt allemaal samengesmolten daar. Ja. Dat hebben wij wel zo goed mogelijk proberen te. Uh, ja, hoe zeg je dat? Te, te proberen te benadrukken. Dus we hebben soms zijn we iets meer een focus kant op gegaan. En dan, ja, hebben we wat meer naar de band of bordillen uh, moeten luisteren. Mm. En soms gingen we echt de blues kant op. En toen dachten ja, maar dan moeten we, we, we moeten wel meer als Stever Ray Vaughan gaan nadenken. En ja, voor mij is rock'n'roll zeg maar het omarmt al die verschillende stijlen en al die topartiesten en uh, ja, wij willen daar heel graag bij horen. <laughs> ja, want uh, Nederland is een beetje het tribute-land. Ja. Je, je kan het zo gek niet bedenken of er staat wel ergens een tribute bent te spelen. Maar als ik bijvoorbeeld jullie hoort, dan denk je op zijn minst... Ja, er zit eigenlijk uh, van alles en nog wat in. Het zou zomaar uh, iets kunnen zijn, maar het is allemaal origineel materiaal. Ja. En dat vinden we ook wel mooi, want uh, er is iets met die, uh, wat, wat mensen dan oude muziek noemen. Mm. Uh, wat hetzelfde statuur heeft gekregen, voor mij is dat voornamelijk rock'n'roll. Uh, wat ook klassieke muziek heeft, is het, het blijft gewoon goed. En er is een reden dat alles zo, uh, uh, dat het tijdloos is geworden. Ja. En dat iedereen het nu nog steeds luistert en dat iedereen nog steeds denkt van ja, dit is inderdaad een goed nummer. En... Uh, ik vind het altijd verschrikkelijk als mensen per se iets nieuws en iets origineels willen. Want ja, als je nou gewoon goede, nieuwe muziek maakt, dat, dan, dan kan dat net zo goed zijn. Ook al, ook al bestaat het genre, zeg maar al. Mm -hmm. uh, als er gewoon mooie, goede, nieuwe liedjes uh, in, in zo'n stijl worden gemaakt... Ja, dan, dan, dan, dan, is dat, dan is dat nog leuker, lijkt me. Uh, en dat is wat wij, wij zeggen altijd. We zijn niet origineel, maar we zijn wel super authentiek. Want uh, alles wat <lacht> ja. wij doen... Ja. Echt allemaal zelf en komt van niks verder vanaf. Dat, dat is echt wij. Ja, het ja. is, ja het is, het, uh, ja, het is uh, hoe zeg je dat dan wel mooi? Beter, uh, beter goed gejat dan uh, zoiets, toch? Ja, nou ja, het is niet, niet gejat. Het is heel erg, uh, noem je dat, uh, uh, beïnvloed door elkaar. Ja, dat bedoel ik. Dat, dat is uh, door elkaar enorm zijn beïnvloed. Ja. Uh, uh, de, de jaren 50 werden de jaren 60 en 60, 70, et cetera. Ja. Alles, alles heeft elkaar, uh, uh, het publiek is een leefde organisme. Ja. Alles heeft elkaar beïnvloed. Ja, maar uh, nu hebben jullie dit album gemaakt. Uh, en daar is uh, best nog wel wat tijd en energie in uh, gestoken. Maar... Gaan, uh, maar wat ga je nu doen als uh, er een opvolger van moet gaan komen? Uh, ja, ja. Daar zitten we dus ook al over na te denken. We hebben al heel veel verschillende plannen. Hmm. Uh, wat we het leukste vinden is om elk album wel weer wat anders te maken. Dus we hebben nu, om uh, uh, een beetje samen gezegd, uh, op samengevat, hebben we nu onze Springsteen slash niet plaat. Mm. Uh, dus de volgende plaat wordt weer, word weer iets anders en wordt niet precies hetzelfde. Yeah. Uh, weer met een nieuw verhaal, weer met een, uh, een ander concept. Yeah. Uh, uh, dit door onszelf eigenlijk weer, uh, weer gemaakt. Maar daarvoor zijn de plannen nog te pril. We zijn nu op het moment van oké, okay, fijn dat het eruit is. Nu gaan we weer terug de repetitie-hockeys uh, uh, in om uh, de nieuwe nummers uh, te gaan uitproberen. En we gaan weer het podium op om dat... Uh, om te kijken wat wel werkt en wat niet werkt. En dan ja, langzamerhand hopen we toch volgend jaar wel weer met een tweede plaat te komen. En hoe dat er nog uit gaat zien, geen idee, maar het wordt nu al leuk. Ja, uh, nou je zegt het al, optredens. Uh, want met deze, die morgen dus uitkomt, de dus, uh, Street Opera, want zo heet het album. Het is ook meteen het debuutalbum. Uh, neem ik aan dat er ook iets wordt gedaan om het album in de etalage te gaan zetten. Bij, met een optreden of wat dan ook. Ja, 5 juni staan wij in Club Hart in Amsterdam. Dat is een tv-studio die nu ook concerten doet. En uh, uh, we gaan daar onze albumrelease show als het ware vieren. Ja. En tegelijkertijd studeren uh, Pacis Ticabed en ik af van het conservatorium van Haarlem. En uh, dat wilden we heel graag met elkaar combineren. Dus het wordt één heel groot feest. En uh, uh, het wordt een fantastische show. We gaan... Uh, ...voor de eerste en waarschijnlijk ook de laatste keer het hele album integraal spelen. Mm. En we hebben gastartiesten erbij die ons gaan versterken. En uh, ja, het wordt gewoon een hele fantastische, uh, leuke en voor ons ook nog emotionele uh, avond. Ja, jij noemt Vic Hament, maar er zit er nog eentje in, Rasmus Bisschop. Het zijn nou net die twee uh, uh, mannen die ook uh, opduiken in de band Hunk. Ja, zeker. Maar dat doen ze ook heel goed daar. <laughs> ja. Uh, gaat dat elkaar niet bijten? Als er uh, dan onverhoopt misschien dan... Mm, ja, je weet het maar nooit uh, wat, wat optredens uit voort gaan komen. Je weet het maar nooit natuurlijk. Nee, hey, hey, kijk. Weet je, weet je wat het is? Het is alle twee zo verschillend. En we, uh, we zitten niet elkaar in de weg. Nee. Mm. Dus, uh, Voorlopig nog niet. Nee. En we houden genoeg van elkaar hm. om uh, daar een duidelijke tussenweg in te vinden. Hetzelfde geldt voor uh, toetsen Simon Bijmot en drummer Max van Dijk, die uh, het ook gewoon heel erg druk hebben met wat ze daarna doen. Hm. En uh, uh, wat, ik al zeg, uh, wat ik al zeg, we zijn, we zijn gewoon een totaal ander. Uh, uh, we, we, doen, we doen allemaal andere dingen, hm. maar uh, de Dukes of Harlem, dat zullen we altijd met z'n vijven doen. Hm. Dat zullen we altijd met z'n vijver blijven. En. Uh, we houden genoeg van elkaar om elkaar ook de ruimte te gunnen om met andere projecten uh, uh, ja de hoogte in te gaan. Hmm. En uh, ja, dat, dat eigenlijk. Ja, dat, daarmee uh, beschrijf je ook meteen de ontspannen sfeer. Wat er uh, heerst, denk ik, tussen jullie uh, allemaal. Ja, tuurlijk. Weet je. We zijn gewoon een hele echte vriendengroep. Het zijn, het zijn mijn broertjes en uh, mm. ik van hen. En uh, we, we doen eigenlijk hetgene wat we het leukst vinden. En dat is muziek maken. Ja. En uh, live uh, ja, de, de voeg uit de grond uh, spelen. En, ja, ja dat, dat, dat, dat maakt het zoveel leuker. En alles, weet je, alles kan bij ons. Mm. Het is geen moeizame band. Het is geen met. Nou, laten we hier nog eens even op letten. Het is echt, we, we willen alle vijf. Heel graag hele vette muzikanten zijn. En dat zijn we. En dat willen we blijven. En ja, dat met de Dukes van Harlem, daar, daar komt dat wel echt op z'n recht. Oké. Okay. Uh, waar zijn jullie te vinden op het Wereldwijde Web? Als je intipt The Dukes of Harlem of The Cruise en The Dukes of Harlem, vind je ons overal op Instagram, op Spotify, op uh, Facebook, uh, uh, op alle streamingdiensten, YouTube, TikTok. Uh, dus, daar, daar vind je ons allemaal onder de titel The Dukes of Harlem. En uh, ja, de, de, dus uh, de komende tijd staat echt in de teken van uh, het album. Ons eerste album. Dank.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 Time and say our love will never end. Aan dit uh, verhaal van Lorena en de Tijd. Uh, want het uh, nummer dat heet In Hinsight. In en dat is een beetje gebaseerd op Jolene van Dolly Parton. En Jolene uh, werd een beetje, eigenlijk een beetje belaagd door uh, Dolly Parton destijds. Wat uh, betreft het liedje zelf. Want blijf van mijn kerel af. Jolene sodomiet erop. Maar uh, hier wordt gewoon uh, heel keihard. Wordt gewoon. De, uh, degene gewoon de deur gewezen omdat hij vreemd is gegaan. Dat is een beetje het uh, verhaal... achter dit nummer van Lorine Natai. Daarvoor hoorde je trouwens... Uh, the Cruise en The Dukes of Harlem... en Hold My Hand... en dat uh, is van het album A Street Opera... wat uh, morgen gaat uh, verschijnen. En bovendien, de heren gaan... 5 juni... een optreden doen in Club Hart. Uh, dus een beetje rock'n'roll... Uh, in Amsterdam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 ja, Ik moest ook bijna huilen toen ik dat zong. En dat hoor je. Ja, dat, dus, dat, uh, dus, uh, ja het is ja. ook echt een heel gevoelig nummer. Ja, The of ja ik, uh, ik heb ook naar de tekst zitten luisteren. Maar die komt wel uh, binnen. Ik denk, dat, ik denk dat het wel een van uh, de nummers... die je grijpt bij de strot. Als je even goed naar de tekst luistert. Ja, want dat... Vergeten soms wel dus mensen. De, de muziek...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 Wie weet, gaan we het uh, nog een keer <laughs> voor <volgende tour> je doen. <laughs> Wie weet. Ja, nou goed, dat, dat moeten we dan uh, gewoon ook gaan afwachten. Dit was ook 3 voor 12 nummer Holland Vloedgolf en Alternative FM. Volgende week is hier Loes Fabienne Lucien. En de laatste is deze van Von V. En dat nummer dat heet Radical Design. Ik zeg tot volgende week. Dag.